8 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Het Kamerdebat over het permanente Europese noodfonds... dat een half uur geleden zou beginnen, is nog niet begonnen. PVV-leider Wilders wil dat het debat wordt uitgesteld... tot na het kort geding dat hij heeft aangespannen. Na een korte schorsing besloot Kamervoorzitter Verbeet... dat er hoofdelijk moet worden gestemd over het verzoek van Wilders. Daarom zijn alle Kamerleden nu opgeroepen... om naar de vergaderzaal te komen. Dinsdag dient het kort geding van de PVV-leider tegen de staat. Hij vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit mag worden genomen... over het permanente Europese noodfonds. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen... dat vindt de zeelse commissaris van de koningin Peijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de wiegepolder dat ze dat wel verdienen, zei Peijs tegen Omroep Zeeland. Vanmiddag verwierp de Tweede Kamer het compromisvoorstel van staatssecretaris Bleker... om de wiegepolder gedeeltelijk onder water te zetten...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 De aangehouden bedrijfsleiders en franchisenemers van Super de Boer... zouden gesjoemeld hebben met de kassa-administratie. Ze zouden net hebben gedaan alsof klanten artikelen terugbrachten... terwijl dat niet zo was. Het geld staken zijn eigen zak. ToM gaat ervan uit dat de verdachten met elkaar overleg hebben gehad over de fraude. Het weer. Vanavond plaatselijk in het Zuidoosten nog een bui. Morgen eerst grijs. Later breekt de zon door. Smiddags en s avonds ontstaan in het middenland enkele regen- en onweersbuien.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 Twee dingen, zei je op de nou altijd? Uh, nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond. Over een klein half uur begint het oefendoel van Oranje tegen Bayern München. En de wedstrijd voor de beste Oranje Gadget is ook al begonnen. En daar praat ik zo meteen over met reclameman Charles Bormans. Hij is trouwens de bedenker van het juichpandje. Maar mijn eerste gast is Emine Boskoert. Goedenavond. Goedenavond. U bent de Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. U zit op dit moment in een studio in Straatsburg. Uh, het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een rapport dat u schreef... over de slechte situatie van vrouwenrechten in Turkije. En uh, ja, ik moet u misschien eerst feliciteren dat dat is aangenomen. Want dat is altijd wel weer bijzonder, toch? Ja, zeker. Ik heb uh, 590 stemmen voorgekregen. En 28 mensen hebben er niet mee ingestemd. Dus ik ben zeer tevreden dat het zo'n grote steun heeft gekregen... van het Europees Parlement. En hoe erg is het dan gesteld met de rechten van vrouwen in Turkije? Nou ja, mijn rapport ging over de situatie van vrouwenrechten in Turkije... waar ik dus eigenlijk de goede en de slechte dingen benoem. Maar wat erg is, is de situatie van huiselijk geweld vooral... Uh, Volgens bronnen van uh, de vrouwenbeweging vooral zie je dat per dag... twee, drie, vier vrouwen om het leven komen door huiselijk geweld. Die vrouwen worden in Turkije ook wel de vrouwen van pagina drie genoemd. En dat is de pagina waar de moorden en de ongelukken en alle ellende staat... En ja, elke dag zijn daar gevallen van bekend. En elk geval is er natuurlijk één te veel. En dat is een punt waar ik over aan de alarmbel heb getrokken. Ja, wat u zegt, huiselijk echt... geweld. Twee tot drie doden per dag, dat is nogal wat. Ik bedoel, noemt u zo'n noemt u een voorbeeld dan wat er dan misgaat? Nou, wat uh, Turkije heeft wetgeving uh, die niet voldeed. Want vrouwen konden een beschermingsbevel krijgen... tegen een partner die geweld gebruikte en waar dus gevaar was uh, voor het leven... of uh, in ieder geval voor, voor, uh, voor de vrouw in kwestie en de kinderen. Maar wat gebeurde er in de praktijk? Dan kwam zo'n man en ja, dan heb je wel een beschermingsbevel... maar papier beschermt niet. Uh, dan werd de politie geroepen of die kwam niet of die kwam te laat. En ja... Uh, dan, uh, dan was het al te laat. Ik heb gevrouwen uh, gesproken die uh, in dit soort situaties zaten... die midden op straat in elkaar geslagen werden. Dan kwam uiteindelijk de politie wel. En dan werd die kerel in de cel gestopt. En de volgende ochtend uh, ging hij weer fluitend weg. Dat is natuurlijk geen handhaving. In de handhaving gaat het heel erg fout. En is nu wetgeving aangenomen, pas geleden, 8 maart, op Vrouwendag die moet zorgen dat het beter wordt. Daar heb ik heel erg uh, voor gepoest dat dat er zou komen. Ja, maar, maar toch nog even een ander voorbeeld. Want u hm? zegt, ik, ik, ik, ik, ik heb een vrouw ontmoet en die zei van... ja, uh, op straat ging het dan toch mis, want die man kwam vrij... en sloeg me gelijk weer in elkaar. Uh, noemt u nog eens zo'n een voorbeeld van de vrouwen die u heeft ontmoet... want u bent veel in Turkije geweest. Dat klopt. Uh, nou ja, het gaat om... Uh, nou ja, uh... Vrouwen die in opvanghuizen opvanghuis zitten. Ik heb met vrouwen gesproken die bijvoorbeeld op de vlucht waren voor eerwraak. En die bijvoorbeeld zes kogels in zich hadden gekregen. En die nu in een opvanghuis zaten. Ja, die vrouwen durven niet meer naar buiten. Die hebben problemen om hun leven weer opnieuw op te pakken. Omdat er altijd het gevaar is boven de markt van zo'n zo man die weer uh, op achteren aankomt. En de nieuwe wetgeving moet zorgen dat deze vrouwen dus a... Ah, adequaat beschermd worden door de politie. Maar bijvoorbeeld ook dat ze hun leven weer op kunnen pakken. Want uh, ja, het zijn toch vaak vrouwen die... Uh, tenminste, er zitten best wel veel vrouwen in die opvanghuizen... die niet doorgeleerd hebben, die geen vak kunnen. En die zeggen van ja, wat moet ik nou als ik straks buiten de deur sta... van het opvanghuis? Uh, ik kan helemaal niet. Hoe moet ik voor mijn kinderen zorgen. En daar wordt nu ook voor gezorgd dat die vrouwen... bijvoorbeeld een opleiding krijgen. Uh, dat ze ook iets voor zichzelf kunnen gaan doen... En ook voor hun kinderen kunnen zorgen. Want dat is vaak de reden dat vrouwen toch, ondanks alles, ondanks al die ellende, weer teruggaan naar die man. Omdat ze gewoon uh, anders uh, omkomen van de honger. En dat is ook een belangrijk punt uh, waar we ook aan moeten denken. Niet van, uh, ja, je stopt ze in een opvanghuis en dan is het probleem opgelost. Nee, vaak beginnen de problemen dan. Ja, maar waarom is het zo slecht gesteld eigenlijk met vrouwen in Turkije? Waarom is de situatie zoals u die net heeft omschreven? Nou ja, Op het gebied van geweld is het slecht gesteld. Op andere vlakken uh, zijn er behoorlijke grote stappen gemaakt. Hoor. Dus misschien dat we het daar ook nog straks over kunnen hebben. Maar op het gebied van geweld vind ik toch dat... Uh, als je het over Turkije hebt... is het toch nog heel erg door een mannen gedomineerde maatschappij. Uh, vrouwen zijn heel vaak niet financieel zelfstandig bijvoorbeeld. Het is maar 30% van de vrouwen die deelneemt aan de arbeidsmarkt. Ja... Uh, dan zit je toch in een afhankelijke positie... wat sneller het risico geeft dat je uh, nou ja, te maken kan hebben met geweldsituaties. Uh, geweld wordt normaler gezien, hè, als normaal gezien. Uh, dat was tot voor een tijd geleden bijvoorbeeld ook met eerwraak. Dat werd gezien als, ja, ja, dat hoort nou eenmaal bij de maatschappij. En uh, nou ja, dat moeten we maar accepteren. En in 2005 is er een hele grote omslag geweest... Uh, ik heb eerdere rapporten geschreven hierover. En toen is in het strafrecht opgenomen... dat het juist een verzwarende omstandigheid... dat het nog erger is dan bijvoorbeeld gewone moord... om eerwraak te plegen. En dat ook familieleden... Uh, veroordeeld kunnen worden... en bestraft kunnen worden. Daarmee zet je een ja, verandering in mentaliteit in gang. Het is een eerste stap. Waarbij dus iemand niet een hero is... maar gewoon een zero als je dat doet. Hè? Dat je gewoon een doodgewone moordenaar bent. En dat soort stappen zijn ook nodig om te zorgen dat. Eh, mentaliteitsverandering gaat natuurlijk niet op van vandaag op morgen. Nee. Maar als je zorgt dat er wetgeving is die mensen beschermt. Als je zorgt dat de mensen die het uit moeten voeren goed getraind zijn. En niet denken van ach ja, ach, die vrouw, weet je wat, we sturen haar naar huis terug. Laat ze het nou maar goed maken. Dan komt het allemaal wel goed. Ja, dat soort mensen moet je niet hebben natuurlijk. Nee. Je en, je en moet zorgen dat die mensen hun werk goed doen. Nou, bent u Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid, u maakt zich hier zorgen. Om wat was nou het moment dat u dacht dat dat is zo erg? Daar moet ik wat aan gaan doen. Nou, uh, toen ik mijn rapport moest gaan schrijven, toen ben ik vorig jaar april ben ik in Turkije geweest om nou ja, te gaan praten met, met, met, met heel veel mensen. En met wie praat maar u dan ik dan ben dus ook naar een opvang. Nou, ik ben met ministers gaan praten. Ik heb in totaal zeven ministers gesproken, parlementariërs, uh, vrouwen, mensen uit de vrouwenbeweging, uh, politie, rechters. Uh, iedereen die eigenlijk aan, aan bod komt uh, als het gaat over vrouwenrechten. Vakbonden uiteraard, die zijn ook heel belangrijk. Maar ik ben dus ook naar een opvanghuis geweest. Uh, daar heb ik heel lang gesproken met een vrouw. Uh, ze heet Arzu. En Arzu die, uh, was dus een van die vrouwen die wel een beschermingsbevel had gekregen van de rechter... Uh, maar die dus helemaal niet beschermd werd. Ik sprak haar en nou ja, de arm die zat helemaal in het gips. Ze zat onder de blauwe plekken. Ze was doodzenuwachtig. En ja haar verhaal was uh, nou ja, zo'n zo aaneenschakeling van ellende. Uh, waaruit gewoon bleek hoe die wet niet werkte... en hè, hoe, hoe de Turkse autoriteiten dus niet in staat waren... Uh, om vrouwen in dit soort moeilijke posities te beschermen. Dat voor mij toen eigenlijk het moment was... Uh, toen ik afscheid van haar nam en zij zei van... oh, alsjeblieft, zet je ervoor in... Uh, want ik weet uh, vandaag niet of ik morgen nog leef... En dat is voor mij het moment geweest dat ik dacht van... oké, okay, dit moet echt een prioriteit worden in het rapport dat ik ga schrijven. En dat is ook het rapport dat vandaag uh, gestemd is in het parlement. Ja, en, en nou bent u zelf van Turkse komaf. Maakt dat het makkelijker om dit onderzoek te doen in Turkije? Uh, ja, het maakt het zeker makkelijker... omdat je ja, een rechtstreekse verbinding hebt met de mensen. Ik bedoel, ik spreek de taal natuurlijk goed. En uh, ja... Uh, dit, het geeft ook een zeker vertrouwen... Uh, omdat mensen mij er niet van verdenken dat ik een dubbele agenda heb. Z zij hebben zoiets van, ja, met jou kunnen we echt over onze problemen praten... omdat jij het echt wil oplossen. En je wil het niet gebruiken uh, om het bijvoorbeeld tegen Turkije in te zetten. Hè? Want je hebt bijvoorbeeld ook collega's van mij... die hier tegen de toetreding van Turkije zijn. En die, ja, die, die zouden al gauw zeggen van... oh, maar die situatie is zo slecht. Nou, Turkije moet maar nooit lid worden. Nou, dat is misschien wel een goed en, punt, toch? Nou dan los je het probleem niet op. Uh, je wil, tenminste, ik neem aan... Ik voor, als ik voor mezelf spreek... wil ik dat het leven van deze vrouwen verbetert. Als een, uh, als een land lid wil worden... en Turkije wil lid worden van de Europese Unie... moeten ze dus zorgen dat rechten verbeterd worden. Uh, en ik denk, daar wil ik me voor inzetten. Ik wil die toetredingsonderhandelingen gebruiken... om te zorgen dat deze vrouwen ook gewoon... zonder over hun schouder te hoeven kijken... over straat kunnen lopen... dat ze een fatsoenlijk leven hebben... En dan denk ik van ja, dat steun ik. Dat is wat ik ga doen. Als ik ga zeggen van nou, Turkije moet maar niet toetreden, dan laat ik ze gewoon stikken. Hm. En dat vind ik een verkeerde benadering. Ja, heeft u trouwens in uw eigen omgeving ook meegemaakt, dit soort uh, gruweldaden? Want u bent van Turkse komaf. Ik bedoel, er wonen ook veel Turken in Nederland. We weten dat Eervraak hier natuurlijk ook voorkomt. Ik bedoel, ziet u het ook in uw eigen uh, uh, omgeving? Uh, in mijn eigen omgeving niet direct. Maar ja, goed, we zullen ons allemaal toch wel, denk ik, de gruwelen van een aantal jaren geleden herinneren. Toen in mijn woonplaats, of tenminste vlakbij mijn woonplaats, Zandam. Uh, een vrouw voor een blijf van mijn lijfhuis was neergeschoten voor de ogen van haar kinderen. Uh, Saande, uh, eh, terwijl ze eigenlijk beschermd zou moeten worden, heeft die man van haar, haar toch nog gevonden. Nou, dat is, daar is natuurlijk met afgrijzen op gereageerd. Heeft ook een heel debat in Nederland uh, aan de gang gebracht uh, over. Uh, over eerwraak. En ja, het, het geeft gewoon aan dat uh, het niet alleen een probleem in Turkije is... maar het is natuurlijk ook in Europa een probleem. En door samen te werken met Turkije... kunnen we misschien ook dichter bij de oplossing van zo'n probleem... hier in Nederland komen. Ja, want wat moet er nou gaan gebeuren met dat rapport... wat vandaag is aangenomen in het Europees parlement? Ik bedoel, wat, wat, hoe gaat dat nu verder? Nou, uh, er wordt natuurlijk onderhandeld. Wat ik net al zei, vrouwenrechten moeten centraal staan... dus... Uh, die nieuwe wet is nu bijvoorbeeld aangenomen op het gebied van geweld. Uh, die moet nu goed geïmplementeerd worden. Dat gaan we van dichtbij volgen. Um, want uh, ja, het is een opdracht ook aan de Turkse regering om dat te verbeteren. Als die situatie niet verbetert, dan betekent dat gewoon ook een slecht rapportcijfer... als het gaat over de toetreding. Uh, er moet een uh, nultolerantiebeleid komen tegen geweld of tegen vrouwen. En ik denk dat er ook gewerkt moet worden aan uh, onderwijs, maar ook... Ja, het arbeidsparticipatie van vrouwen. Turkije is een land met een groei van 8,5% per jaar. Ik bedoel, daar kunnen wij een puntje aan zuigen hier in Nederland. Maar dan kan zo'n land, naast het mensenrechtenaspect. zich ook niet veroorloven om zoveel vrouwen langs de kant te laten staan. Die moeten gebruik maken van hun menselijk kap uh, kapitaal. En ja, voor de rest denk ik dat we ons ook moeten richten op de jongere generaties. Uh, ik heb ook met jongeren gesproken op de universiteit. En ik denk dat mannen en vrouwen samen moeten gaan werken aan een mentaliteitsverandering. Goed, en u maakt zich daar hard voor en blijft dat ook doen, denk ik. Mag ik u danken vanuit Straatsburg ja. sprak uh, met mij. Emine Boskoert, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En vandaag is dus in dat Europees parlement een rapport aangenomen over Turkije. Dit is Radio 1, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. de winkel met acht blikjes Heineken. Zet hem op voor Oranje. Tot nu toe zijn er zo'n 100.000 van die jurkjes verkocht. En Bavaria verwacht dat het er uiteindelijk 200.000 zullen worden. En dat is natuurlijk een droom van elke reclameman. Dat is geweldig. Het uh, ja, ik kan men niet zeggen eigenlijk. Het uh, is top dat het zo'n succes is. <laughs> ja, uh, droom van elke reclameman. Nou, we hebben ook een reclameman hier in de studio. Charles Bormans, goedenavond. Goedenavond. Uh, u bent van uh, goud activatie, ja. Het bureau, u weet heel veel van de oranje gadget... want zometeen begint die wedstrijd, dat is heel erg spannend... maar er is eigenlijk ook een soort wedstrijd altijd gaande... Ja. Uh, rond reclame-uitingen rondom dat EK en WK. Dat ja. is nu ook weer. Ja. Uh, uh, is het ook uw droom eigenlijk? Want we hoorden net even die man over dat jurkje. Ik bedoel, is dat een goede inderdaad, dat Bavaria-jurkje? Ja, dat was, dat was, dat was natuurlijk heel, heel bijzonder... omdat het de meeste uh, uh, uh, voetbal Promoties, die hebben toch de neiging om zich wat uh, in eerste instantie op mannen te richten. En, en, en twee jaar geleden kwam Bavaria voor het eerst met een volledig op vrouwen gerichte uh, Promotie met de Dutch Dress of Dutchy Dress. Uh, ook echt een, een mooi ontworpen jurkje. En uh, wat zij natuurlijk heel erg goed hebben gedaan, ze hebben alles eromheen. Dus het hele Free Publicity verhaal, hebben zij geweldig uh, weten uit te nutten. He, ze hebben natuurlijk, uh, ja, ze zijn een beetje het stoute jongetje natuurlijk uh, in de klas. He, de grote uh, uh, oranje premium leverancier is natuurlijk altijd Albert Heijn. Of is uh, Heinek in dit geval als bierbrouwer. En uh, uh, en eigenlijk in Bavaria uh, heeft daar als een, als een soort grillja-activiteit... Uh, uh, uh, dit uh, jurkje tegenover geplaatst. En heeft ontzettend veel uh, free die weten te genereren. Met name ook... Tijdens het toernooi in Zuid-Afrika ja, zelf. Omdat die, die meiden... In dat de Bavaria Babes. Ja, ja. precies. Ja. Die werden opgepakt. En ja. dat was allemaal gedoe. Diep liep ook een beetje uit de hand, hoor. Ja, dus dat, die... was, dat, <laughs> dat was ook wel een beetje de zwakte. Aan het einde begon het een beetje uit de klauwen te lopen. Maar ze hebben natuurlijk ongelooflijk veel uh, uh, publiciteit. Ja. Hele slimme actie. Ja, hele, hele slimme actie. Ja. U bent zelf de man uh, van het uh, juichbandje. Ja. En ja. komt geloof ik dit jaar ook weer terug. Ja. Ik weet niet van welke supermarkt dat, dat was. Dat is de supermarkt Plus. Ja. En wat is dat juist bandje? Nou, dat was, een, dat was twee jaar geleden hebben we dat uh, gelanceerd. En dat was een. Uh, ja, je kent die bandjes wel, die, ik noem het altijd de respectbandjes: die, die gele bandjes en, en die, uh, uh, in allerlei kleuren op een gegeven moment. En, toen dacht ik, god, het is misschien wel een leuk idee. om uh, die, die bandjes waren heel uh, populair. Om, om ook zoiets te maken. Maar dan met de printjes erop van de landen die meedoen aan het WK. Uh, met het materiaal, dat is een kunststof. Die kun je heel gedetailleerd kun je die, die, die bandjes ook bewerken. En uh, nou, dat kwam, het verschil met dus, zeg maar, de klassieke bandjes. Het uh, klassiek bandje is zonder, dat kun, kun je niet openmaken. Hier hadden we twee knopjes opgezet. Zodat grote en kleine mensen het bandje konden dragen. En, uh, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk. Mensen kregen bij een aankoopbedrag van, uh, van een, een kassenbesteding van 15 euro... Uh, kreeg je zo'n bandje. En het leuke was, uh, dat, dat, dat vind je dan als reclame natuurlijk ontzettend leuk... dat je op een gegeven moment Hugo Borst of Wilfried Gené in tv-programma's met dat bandje om hun pols ziet zitten... Ja. En dan, en dan bent u helemaal blij. Ja, dan dat weet kijken. ik. Dan is het toch echt wel gelukt. Want als die mannen zo'n bandje dragen. Uh, ja, dat, dat zorgt natuurlijk. Het bevaar je effect voor heel veel uh, publiciteit. Ja. U heeft er ook een heleboel meegenomen. Gaan we het zo nog even over ja. hebben? Want ik wil het eerst weten. Waar komt deze gekte vandaan? Ik bedoel, waarom doen wij dit? Of is het in het buitenland ook zo? Of, ja, dat, dat idee heb ik niet. Ik denk dat er een aantal factoren spelen. Uh, we hebben natuurlijk. Kijk, dat, dat hele fenomeen oranje. Heeft alles met die kleur al te maken. Dat is helemaal vrij. Kijk. Uh, in feite kun je alles rondom uh, EK's en WK's doen... en inhaken op het fenomeen oranje... zonder dat je rechtstreeks te maken moet hebben met het Nederlands elftal. Want zodra je iets met de Nederlands Elftal gaat doen... en je gaat uh, de koppen van de spelers gebruiken... Uh, dan moet je rechten gaan betalen. Maar als ik hier... een, uh, Ja, ik heb hier allerlei uh, materialen om me heen liggen... en u ziet ze ook voor u liggen... en de, de, de, de, de constante in al die materialen is de oranje kleur. Als het hier nou een, een buddy is die dit jaar de koop... en ook twee jaar geleden even laten horen door... Uh... Nou, de koop op de markt is gebracht of het gaat om een oranje leeuwtje wat we hier hebben... of de oranje fufuzela van twee jaar geleden. Het heeft allemaal met Nederland en het Nederlands elftal te maken... zonder dat het uh, uh, direct met het, met het elftal zelf ja. te maken heeft. Dus je dus, kunt dus, alles, dat... rechtenvrij kun je uh, ermee uh, aan de slag. Ja, dus dat is een sterk punt? Ja, dat is een heel sterk punt. Ja. Uh, daarnaast is het zo dat het toch... Uh, uh, ja, uh, ons ontzettend samenbindt. Het Koningshuis en het Nederlands Elftal... is een enorme samenbindende factor in de maatschappij... die eigenlijk een andere beweging opmaakt, namelijk naar verdeeldheid. He, kijk je naar het politieke veld, is alles verdeeld in kleine groepjes. Maar alles wat weer bindt... autochtoon, allochtoon, man, vrouw, oud, jong... meisje, jongen, uh, uh, volwassene, kind... dat komt samen onder die grote oranje paraplu. Dat is toch echt een heel bijzonder fenomeen. Ik denk dat het voor een deel ook wel in Duitsland en in België... en in, in Frankrijk ook is, hè, alela bleu. Maar dat oranje, het is, toch, het is ook zo'n ontzettende zichtbare kleur. Je kunt je er ook echt heel goed mee tooien. En als je ook gaat kijken naar de succesvolle acties... van de afgelopen tien jaar... dan heeft dat heel vaak te maken met het tooien. Hè. Denk aan het brilshirt van Blokker. Denk aan de uh, uh, de de Heineken uh, hoeden moet ik haar zeggen. Die groene Want, grote uh, ja, die ze niet bij. U, uh, nee, de bij de heb ik niet bij me. Wat heeft u wel nog, dat petje? Ja, dit, is, dit, zijn, dit zijn petjes ook van de supermarkt MT. Daar kon je ook allemaal weer uh, sleutelhangjes aan, aan, aan, aan vastmaken. Ik heb hier ook wel iets wat je op kan blazen. Dat is, dat is van Lekkendekker van een paar jaar geleden. Maar het is opmerkelijk dat het heel vaak gaat om het tooien. Het Bavaria jurkje shirts, alle hoedjes die Heineken op de markt heeft gebracht. De gouden leeuw van, van, van een paar jaar geleden van, van Dubbelfris of van Riedel. Uh, altijd gaat het erom dat je ermee uh, je wilt tooien, omdat je dan gewoon echt zichtbaar bent. Als Hollandse supporter. Ja. Het leuke is ook... Uh, wuppies. De wuppies... Uh, ik die kleine plak... Ja, die, die, ja, die, die donzige... Die donzige uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Ja. Poppetjes uh, ja. van Albert Heijn. Die ze in 2000... Uh, moet ik even tellen? 2010, uh, 2006 op de markt brachten. Uh, enorme rage. Enorme rage. Uh, die kon je ook overal opplakken. En het aardige daarvan vond ik weer dat... Ik heb ook proberen te verklaren waarom dat nou weer succes was. Omdat wij eigenlijk een land van wuppies zijn. Wij, zijn. wij zijn een klein landje met maar uh, 17, miljoen, uh, 17 miljoen inwoners. Maar wij kunnen op dat grote internationale, uh, internationale voetbalpodium... worden wij ineens een hele grote speler. Dus dat kleine wuppietje wordt ineens een hele grote wuppie... En in 2008 had Albert Heijn ook... of in 2006 moet ik zeggen... had Albert Heijn ook een hele grote wuppie... waar je ook voor kon, kon sparen. Dus er zitten wel een soort psychologische verbindenissen. Ja, en, en wat, wat vindt u zelf nou als u terugkijkt? Want wanneer is het eigenlijk begonnen? Wanneer, wanneer zijn we ja. met deze acties begonnen? Kunt u dat nog terugzoeken? Ja, Want dat... u heeft er eentje bij zich van Ruud Gullet. Dat is een hoofdje van Ruud Gullet. Met snor? Ja, met nog een snor en met dat rasta Dan kan ik hierachter kun je, kan ik twee ijzertjes aanraken... En dan, Maakte hij vroeger altijd lawaai? Kijken of hij nog doet. Ja, hij maakte vroeger veel meer lawaai. Zit hij is... iets of wat is nee, dit? het? Nee, zijn hele hoofd ging dan, op, ging dan een lampje branden erin. En dan maakte hij een hoop lawaai. Ik weet niet meer precies. Maar hij maakt alleen nog één groot eentonig geluidje nu. <laughs> Gaat steeds lager worden. Nou, dit, is nog een, dit is een premium, zoals we dat noemen, uit 1992. Hadden we het EK in. In, uh, in Zweden. En op de onderkant staat het, merk, het sportmerk Lotto. Uh, Nederlands Elfden was toen net van Adidas overgestapt naar Lotto. Dit is nog één echt uit de oude doos. Het bijzondere is als je gaat kijken... voor 2000, toen we dat EK hier in Nederland en ook in België hadden toen waren er niet zo heel veel van dat soort acties. Dan praat je over nationale mm. uh, oranje acties, uh, enkele tientallen per keer. En waarom is het dan nu opeens zo hot al de dat laatste jaar? Het is eigenlijk begonnen in 2000. Toen we dat EK hier hadden in Nederland... toen is dat eigenlijk commercieel helemaal ontdekt. Uh, toen kregen we ook, de, de, misschien kun je dat dan herinneren... de staatsloterijkroon, die, die opblaasbare kroon... die eigenlijk was gemaakt voor Koninginnedag, 19, 19, uh, 19, uh, of, uh, Koninginnedag 2000... maar die massaal is ingezet tijdens het uh, uh, EK... Hier. Hier in Nederland. En, uh, uh, en, en dan zie je vanaf... Uh, 2002 deden we overigens niet mee... maar vanaf 2000, 2004, 2006, 2008... het wordt elke keer meer... Iedereen gaat ook naar elkaar zitten kijken. Men ziet het succes van met name ook de supermarkten. Ja. He, het grote succes van, van Albert Heijn. Jumbo bijvoorbeeld. Heeft jarenlang niet aan dit soort acties meegedaan. Met alle gevolgen van die. Want wat waren de gevolgen? GFK, uh, dat is een groot onderzoeksbureau. Had becijferd dat Jumbo in een periode dat Albert Heijn 14% in omzet pluste, Dankzij dit soort acties. Ging Jumbo 6% achteruit. Ja. in omzet. Dus je moet gewoon meedoen, je kan er je niet onderuit. Je moet in feite wel meedoen, ja. ja je is... moet wel meedoen. En dan komen ze weer bij u, want u bent die reclameman die het ook kan bedenken. Ja. En, en, en hoe gaat dat dan? Hoe, bedoel, hoe, hoe, hoe werkt dat in uw hoofd? Als nou u... ja, je, je, je, meestal uh, werkt het heel simpel. Een, een opdrachtgever, hè, noemen wij een klant... die komt bij ons en die uh, zegt... ja, ik wil toch graag iets doen rondom dat... Uh, in dit geval EK. En uh, uh, nou ja, goed. Uh, en en wij willen en het gaat er veel toch wel om, om, om, om acties... promoties die, uh, promotie die even moeten zorgen dat mensen ook meer gaan kopen. Hè, want alles is natuurlijk opgericht om meer te kopen. Of het dan meer chips is of meer Coca-Cola is. Of meer boodschappen bij de Albert Heijn doen. Of meer boodschappen bij de Plus of bij de... Bij de, bij de koop toen dat maakt niet uit. Uh, en dan, ja, dan, dan, dan gaat zich een uh, op, die op basis van die briefing en op basis van de doelstelling en uh, wat is de doelgroep, hè, dat soort elementen, ontwikkel je dan zo'n promotie. Maar ja. hoe gaat dat dan? Dan zit u thuis op de bank of ja. moet ik me dat dan gaan ja, borrelen? Nee, we gaan, nou ja, goed, ja, je zit voortdurend als, als reclame... man zit je altijd wel te borrelen of je in de auto, ja, dat bedoel ik dan in de zin, en dan zit je dan na te denken of je dat dan thuis doet of in de auto doet of je staat er s ochtends de mee op, je krijgt een ingeving. Maar het gebeurt natuurlijk al gewoon op het bureau zelf dat kan door middel van een brainstorm... of doordat je het echt neerlegt bij de mensen die daarvoor geleerd hebben... de creatieve mensen, en die moeten dat dan gaan ontwikkelen. Maar goed, dat bandje toen, dat, dat, dat jouw bandje... Dat nou, dat is wat... wel een aardig verhaal... want uh, uh, ik werkte toen nog voor dus, uh, de supermarkt Plus. Ik werk nu voor uh, Coop. Uh, maar uh, wanneer is dat twee jaar... Uh, wat is het? Twee, dat is nu twee... Ik moet nou, even... maakt niet goed, uit, dat, al die jaartallen. Dat, okay, nee, het, bandje, is, hoe het, bandje, het bandje, hoe bolde uh, dat in uw In 2010 land. was het EK in Zuid-Afrika... en ik dacht, misschien is het dan een heel leuk idee... en dat dacht trouwens ook de commercieel directeur van Plus toen om een actie te doen met een met een polsbandje. Omdat die bandjes waren heel erg eh, populair. Maar dan een echt kralenkettingje. En, en dan zouden die kleurtjes... Zouden elke keer de kleurtjes zijn van de landen die meededen aan, aan het WK. En we wilden dat, dat, dat, dat kettingje ook echt in Afrika laten maken. Omdat het dan ook echt daar vandaan zou komen. Eh, maatschappelijk verantwoord. Nou, dat hebben we geprobeerd. Ik heb natuurlijk zelfs nog een, een, een, een NGO-organisatie bijgehaald. En eh, nou, uiteindelijk kon dat niet. Het was te kort dag. Het was te veel handenarbeid. Het werd uiteindelijk te duur. En toen heb ik gedacht, maar ik wil toch iets met dat bandje doen. En toen hebben we in feite een soort kunststof alternatief bedacht. Ja. Zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, zo gaat dat dan. Ja, zo voert dat. dat op. En dan ligt dat ja. in de winkel. En dan heb je uiteindelijk al die uh, uh, dingen die hier allemaal voor ja. ons liggen. En uiteindelijk verdwijnt het allemaal weer in de prullenbak. Ja. Of zoals bij mij thuis met al mijn kinderen. Met een groot uh, ja. la, met al die, die, die pluisjes. Weet ik ja. wat het allemaal is. Met, met en dan denk ik, en oh en wat zonde voor het milieu ja, en vooral. en daar zijn ook wel weer uh, organisaties die zich daar tegen verzetten. Albert echt... heeft op een gegeven moment volgens mij ook een actie opgezet om, lever ze maar gewoon weer in. Dus dan, je hebt ze gehad, alles wat je over hebt, ja, lever ze gewoon maar bij ons weer in. Uh, dus dat komt ook voor, dat uh, ja, dat, uh, dat ja, is inderdaad heel veel ja. Waste, hè? Ja, het is toch wel waste, ja. ja. En, en, en zit u dan straks ook met al die mutsen op en, en, en dingen de tv te kijken? Um, of dat dan ook weer niet? Nou ja, als er wel iets, iets leuks bij is. Ik ben heel benieuwd wat Albert Heijn gaat doen. Ik zag net een commercial van C1000 voorbij komen. Een enorm lange commercial met een soort uh, wuppi achtig uh, premium weer. Maar ik ben, iedereen is toch altijd weer benieuwd wat ja. Heineken gaat doen... en wat Albert Heijn gaat doen. Want dat zijn zo'n beetje de... Uh, ja, hier de beestjes van, van Albert Heijnen nu ook voor ons. Wat Kunt kun je... u nog even toeteren op dat oh, ding? Oh, nou, We ja. moeten de mensen thuis even hun oren dicht doen. Nee, nee dan moeten ze gewoon maar luisteren. zet waar. Dat is nog okay. de foe Oké, snel wat de wedstrijd ja, begint. Heb ik begrepen. dat was uh, twee dingen uh, voor vandaag. Zo dadelijk dus langs de lijn met Henry Schut. Maar eerst het nieuws met Gert Kluk. <hums> goedenavond. Hallo. Radio 1. Het NOS Journaal. Het Kamerdebat over het permanente Europese noodfonds is met een uur vertraging alsnog begonnen. PVV-leider Wilders wilde dat het debat werd uitgesteld tot na het kort geding dat hij heeft aangespannen. Het verzoek van Wilders werd na een hoofdelijke stemming door een ruime Kamermeerderheid verworpen. Dinsdag dient het kort geding van Wilders tegen de staat. Hij vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit mag worden genomen over het permanente Europese noodfonds. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen. Dat vindt de Zeeuwse commissaris van de koningin Pijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de wiegepolder dat ze dat wel verdienen, zei Pijs tegen Omroep Zeeland. In het onderzoek naar belastingfraude bij Supermarkt is een negende verdachte aangehouden. Een 49-jarige man uit Nijkerk. Gisteren waren al acht mensen opgepakt. De aangehouden medewerkers van Super de Boer zouden net hebben gedaan... alsof klanten artikelen terugbrachten, terwijl dat niet zo was. Het geld staken zijn eigen zak. In het noorden van Syrië hebben Syrische opstandelingen zeker twaalf Libanese pelgrims ontvoerd. Na een bedevaart waren die op weg naar huis. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn er protestautobanden in brand gestoken. De leider van Hezbollah, de grootste Sjiitische beweging in Libanon, roept op tot kalmte. Hij waarschuwde de Libanezen om geen wraak te nemen door Syriërs aan te vallen. En dat zijn de hoofdpunten. De Lijn met Henry Schut. Goedenavond, tot 11 uur vanavond aandacht voor schaatsen, wielrennen, roeien en zwemmen... en vooral voor voetbal. Het Nederlands Elftal speelt zijn eerste van vier oefenwedstrijden richting het EK. Bulgarije, Slowakije en Noord-Ierland zijn in de komende weken nog de tegenstanders. En vanavond, ja, die meest besproken van de reeks tegen Bayern München. In München ook, in de Allianz Arena. En daar is ons EK-koppel van Oranje, Bas Tigler en Jack van Gelderheer. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Om uh, maar niet al te negatief te beginnen, want dat hebben we al, al lang genoeg gedaan... over. De deze wedstrijd hebben jullie er een beetje zin in als je daar zit. Nou, dat is heel gek. Ik wel en Bas wordt minder. Maar... <laughs> maar Bas is al een, een paar dagen met uh, Nederland op stap. En natuurlijk, deze wedstrijd uh, wordt niet vooraf gegaan door uh, volksliederen. Omdat het geen interland is. En omdat het zomaar een wedstrijd is waarvan je denkt: ja, moet dat plaatsvinden? Maar als ik zo zie uh, het Nederlands zelf, dan wat er direct uh, gaat staan. Dan vind ik het gewoon leuk om te zien. Uh, om te kijken naar vorm. Boelarousse, Huntelaar, Nigel de Jong, Kuit, Matthijssen, Narsing, Snyder. De captain van de vaart: Ron Vlaar en Jetro Willems. En ik denk ook uh, dat uh, de bondscoach daar uh, op een of andere manier toch uh, op een wat andere manier nu tegenaan gaat kijken. Dan we moeten helemaal naar München en wel graag spelen. Om. Het is gewoon een lekker partijtje, het is mooi weer, het is een schitterend stadion, het is een goed grasveld. En uh, de Duitsers uh, hebben toch ook nog een heel aardig elftal uh, op de been. Ja, ja, alles wat je zegt is waar, Jack. Het is een heel mooi veld en een mooi stadion. Dus we gaan lekker voetballen, maar ik zou in dit kader willen zeggen, val mij dat niet meer lastig. Ja. Maar waarom maar dan ik... niet, Bas? Waarom dan ja, niet? maar kom op, dit is de wedstrijd waar niemand zin in heeft. Ja, er zitten 20.000 mensen op de tribune die proberen er een leuke avond van te maken. Maar kijk naar de coaches en de spelers, niemand zit hier echt op te wachten. Maar ja, het is het, een gedrocht dat het uitvloeisel is van een relletje rondom Arjen Robben. Nou, dat weten we allemaal nog. En daarom zitten we hier nu met z'n allen. Dus alleen dat kader slaat al helemaal nergens op. Ja, het is allemaal waar. Maar het is ook gewoon de eerste oefenwedstrijd naar een prachtig toernooi dat eraan komt. Dus, ja, ik stop het, ook bedoel, met zeuren nu. Ik doe het na drie dagen. Ja, nou al ja, ja, dagen. mag. Als, als het echt zo is, dan mag het. Maar, maar zie je daar dan ook dat bij mensen al wel hey, de knop tuurlijk, omgaat... en dat dit tuurlijk. gewoon een leuke Kijk, avond moet worden met een leuk potje. Ik, maar, daarom. En wat Jack zegt is natuurlijk ook terecht. En bovendien, we krijgen ook de kans om nu... want je speelt toch gewoon tegen een behoorlijke ploeg. Uh, je krijgt ook de kans om gewoon uh, te kijken naar wat de mensen die niet altijd zomaar in dat zelf staan, wat die doen. En ik denk om die reden dat de bondscoach heel bewust kiest voor bijvoorbeeld Jetro Willems linksback en Luciano Narsing rechtsbuiten. Misschien zijn dat wel de namen waar hij het meest over twijfelt, dat hij denkt, nou die wil ik dan toch een keer zien. Want Jack zegt al van, nou ja, Bayern speelt ook met behoorlijke namen. Nou, dat klopt, want daar doet gewoon uh, Olic mee en Pranjic en Müller. En Alaba en Batstuber en Luis Gustavo en Kroos en Timo, en Timo Dus dat is helemaal niet zo slecht elftal. Dus je kan, je kan wel de, En het leuke is ook natuurlijk, en het is ook het nuttige van Marwerk, denk ik Bas vanavond... dat er een aantal spelers is dat nog niet zo vaak 90 minuten heeft gespeeld in het afgelopen half jaar. Uh, kijk uh, naar met name bijvoorbeeld Sneijder. Maar uh, de Jong uh, heeft ook niet alles gespeeld. Matthijsen is er even uit geweest. Boula Roes. Uh, nou ja, dus wat dat betreft is het wel lekker om, om een beetje ritme op te doen. En denk ik dat we op, af, op een 4-4 gaan afstevenen. Dus dat het verder ook niet zo ontzettend belangrijk is hoe het eindigt. Waarbij het een enorm voordeel is als je, zoals wij nu kijken naar de tenues van uh, Bayern München... dat die daar nummers op hebben op een, op een soort roze, uh, witte shirt met roze nummers. Nou, ik wens je heel veel succes. Het is dat we de spelers allemaal kennen, maar wat een verschrikkelijke nummers. Ja, er is gewoon afgefloten, uh, of afgefloten was maar waar. Ja. Nee, hou <laughs> <Hang> op. <laughs> uh, de wedstrijd is begonnen. Het is, ja, okay, prima. Het, is, het is begonnen. Tien seconden geleden oorverdovend kabaal in de Allianz Arena. De scheidsrechter komt overigens gewoon uit München. Het is geen officiële wedstrijd. Dus dat is ook allemaal een beetje op zijn 11 30 s in elkaar geflanst. En wat je uh, gezegd is. Nou ja, we gaan gewoon maar eens kijken wat we te zien krijgen. Op het moment dat uh, in ieder geval al na 26 seconden duidelijk is dat het tempo rustigjes is. Niet al te veel ingewikkelde dingen. Timo Soek heeft de balkan aan de rechterkant kwijt. En ik ben gewoon benieuwd wat we zien van de nieuwe jongens. Vooral dus uh, van uh, Narsing van Willems. En laat maar zien wat je in huis hebt, want dit zijn toch... Misschien wel weer meer dan trainingen In het moment waarop je in ieder geval aan de bondscoach kan laten zien hoe het weer zit. Nou daarom is het met name voor belang. Jij noemde Narsing en, en Willems. Uh, dat uh, die jongens zich laten zien in een wedstrijd. En dat het ook een wedstrijd wordt. Want als het helemaal niks wordt. Dan heb je zoiets van ja wat, wat heb je kunnen zien aan die spelers. Maar als ik kijk naar Narsing. Die staat gewoon tegen een goede jongen. Tegen David Alaba. Dat is uh, de normale linksback van, van Bayern München. Dus dat kan best eens interessant worden. En ook uh, aan de andere kant staat uh, Thomas Müller uh, in de buurt bij uh, Jetro Willems. Kortom, laten we maar eens rustig gaan kijken met de bal zit van Vlaar, halverwege de helft richting Matthijsen. Matthijsen naar Kuit niet, die biedt zich weliswaar aan, maar krijgt hem dan niet. Dan is het Snijder van wie ik van de volgers hoor die al in Lausanne zijn geweest. Ik heb het van jou nog niet gehoord maar Bas, maar jij bent alleen maar nee, hoor. <laughs> eh, dat Sneijder een hele, ophouden, een, een, een hele scherpe indruk maakt, klopt ja. dat? Sneijder? Ja, zeker, zeker, zeker. Die, uh, dat geldt eigenlijk vind ik wel voor alle laten we zeggen, grote kanonnen. Maar heeft Sneijder natuurlijk nog veel meer dan al die andere rotseizoen achter de rug. En heeft denk ik ook het gevoel dat hij het absoluut wil laten zien. Alle partijtjes haarscherp, scherp moet ik zeggen. Dat geldt overigens ook wel voor, uh, voor Van Bommel... die zich ook ongelooflijk boos maken op zeg maar, de scheidsrechter. Dat is dan gewoon de masseur van Elftal, weet je wel? Die fluit dan. Maar dat doet hij altijd, aan, heeft hij altijd wel een beetje. Terwijl Nederland nu op weg gaat wellicht uh, naar het doel van de tegenstander... mag je het direct afmaken. Kuit uh, gaat de voorzet geven. Komt bij de tweede paal. Narsing met uh, het balletje dat niet goed is. Komt in de handen van uh, Jorreg Boet. Een van de zes uh, mensen die uh, zojuist afscheid heeft genomen van bij München. Althans... Na deze wedstrijd, want dan is het afgelopen en uh, kregen uh, bloemen en ik denk een uh, mooi horloge van Bayern München. Want dat het een uh, klasserijke club is, dat is uh, overduidelijk. De manier waarop het hier allemaal gaat, daar kan iedere uh, organisatie in Nederland een enorm voorbeeld aan nemen. Jos Swits, dat is de masseur. Oh prima, ga door. En uh, die is dan zo moedig om te fluiten. En Volgens mij maakt ze ook wel een beetje een spelletje van om hem een beetje op stang te jagen, maar die uh, wordt dan als hij, laten we zeggen, een moedige beslissing neemt in het partijtje. Ongelooflijk de huid volgt door Van Bommel en Snijder. Dit is wel mooi hoor, want deze ploeg heeft een enorme dreun te werken gekregen. Dit Bayern München en het publiek idem dito. Maar alle mensen gaan nu staan om een applaus te geven aan de spelers van Bayern München. En dat vind ik uh, een geweldige baar. Want uh, dus iedereen en alles zit er nog steeds bij wijze van spreken doorheen. Maar op deze manier dan toch even de steun betuigen. Dat is mooi om mee te maken. Van de vaart speelt de bal terug naar vorm vorm die dus uh, vandaag uh, in de basis staat. Stekelenburg heeft nog wat last van zijn schouder. Zal uh, na alle waarschijnlijkheid ook tegen Bulgarije nog niet gaan spelen. En dan wordt hij klaargestoomd om uiteindelijk uh, de nummer 1 keeper van Oranje te zijn. Maar Nederland mag niet klagen. Daar waar men een tijdje geleden bezorgd was over wie moet van de Sar op gaan volgen. We hebben in Stekelenburg en in Krul en in vorm die alle twee, de laatste twee, uh, zich geweldig hebben ontwikkeld in Engeland. Uh, uitstekende keepers. Dus daar liggen de problemen zeker niet. Zo al, al problemen zijn. Vlaar speelt de bal even terug richting vorm. Spelen inmiddels 3,5 minuten. Tempo, dat had ik je meteen goed gezien, ligt niet al te hoog. Petersen kopt de bal in de voeten van Matthijssen. En Matthijssen kan de bal op de middenas geven naar Huntelaar. Huntelaar uh, neemt de bal aan. Huntelaar die uh, al heel veel uh, gezichtsuitdrukking heeft gehad dit seizoen. Met een masker op, met een blauwe oog, met alles maar wel scherp is. En kijkt hoe de bal nu naar de rechterkant van het veld gaat. Naar Narsing. Narsing met uh, Alaba en Olic bij zich. Dan via Boelarousse de bal op de middenas van het veld naar Snijder. Snijder van de vaart. Van de vaart draait weg van een tegenstander. Dat is Pranjic. Oudspeler dus van de uh, Herenveen. Gaat de bal naar de linkerkant naar Willems. Die houdt hem eigenlijk even iets te lang bij zich. Kan dan niet anders dan terug. Ter hoogte van de middenlijn wordt die bal dan opgevouwen door Matthijs. Matthijs de Jong. En zo uh, harmonicaat het weer naar de andere kant. Waar uh, Boelarousse nu inschuift. En een goede 1-2 heeft met Narsing. Die nu zijn snelheid eigenlijk zou moeten gebruiken. Maar of uh, de verdedigers van de Duitsers het weten. Bart Stoemer stapt uit en is dan als eerste bij de bal. Kan hij over de zijlijn spelen. Nog via het been van uh, Narsing. Zodat de Duitsers Bayern München er een ingooi aan overhouden. De bal via Alaba. De Oostenrijker dus zo jammerlijk geschorst. In die Champions League finale. Belangrijke speler toch in korte tijd geworden. Kan opbouwen. Nu goede combinatie. En aan de dat kant Olic weg. Die kijkt en kijkt en kijkt. Staat Spitz-Petersen voor de goal? Nee, daar komt nu wel Müller. Ook Petersen is inmiddels gearriveerd. Van de bal gaat terug naar Toni Kroos. Die dan uh, wat gaat lopen. Nigel de Jong heeft de achtervolging ingezet. En maakt een overtredingje. Heeft dan wel de bal veroverd. Speelt merkwaardig genoeg. Want het zijn shirts waarin Oranje speelt. Met, laten we zeggen, lukrake nummers. Om ons niet op gedachten te brengen. Nigel de Jong bijvoorbeeld heeft nummer 9. Misschien nog extra concurrentie voor uh, Van Persie en de Huntelaar. Straks tijdens het toernooi, Wie zal het zeggen. Overtredentje en vrijschop schop voor Bayern. Oh iets, met een hele mooie beweging passeert Boularoes. En uh, gaat dan uh, Nigel de Jong ook nog voorbij. Boularoes kan zich... Door de interventie van de jongen herstellen. En dan komt de bal terecht bij Narsing. Maar Narsing kan de bal niet onder controle krijgen. Dat doet Alaba wel voor hem. En dus kan Bayern München weer versnellen. En doen dat op het middenveld. Middenveld waar enige ruimte is bij Gustavo. Gustavo en Pranic. Pranjic met een goede beweging. En het eerste schot is een lastig schot voor vorm. En uiteindelijk wordt hij voor Korner geschopt door Willems. Dan zitten we gewoon te kijken naar een heel leuk begin. van een wedstrijd waar ik ontzettend veel van verwacht was. Die blijft het proberen. Leuk. Hoor. Pak jij de corner maar. Ben je goed. In. Nog 84 minuten te gaan in deze uh, wedstrijd tussen Bayern en Nederland. 0-0. Eerste hoekschop van het duel is voor Bayern. En dat betekent dat de luchtmacht van het uh, Nederlands Elter zich voor het eerst moet bewijzen. Achterin vorm komt zijn doel uit en heeft dan op de rand van zijn doelgebied de bal te pakken. Kijkt, kijkt, kijkt. Is daar iemand eigenlijk aan speelbaar voorin? in? Nee, nu loopt wel kuit als een haas de helft van de tegenstander op. Maar dat heeft niet al te veel zin, want uh, daar komt de bal niet. hier wordt uh, kort uitgerold naar Vlaar. En Vlaar kan hem dan breed geven aan Boederoes. Maar Boederoes wordt overgeslagen. Dan komt de diepe bal van Vlaar. Larsing loopt er wel achteraan. Maar ziet dat Batstoeber de bij is. Batstoeber speelt de bal rustig terug naar Boet. Hier dus het doel verdedigt van Bayern München vandaag. De hoogte van de, de penteltjes neemt hij de bal aan. De klok inmiddels na 6,5 minuut. En Batstoeber krijgt dan de bal weer terug. Pranjitje wil wel. Aan de linkerkant is Olic trouwens die de bal krijgt. De hoogte van de middenlijn dribbelt even naar binnen. En levert dan de bal terug in. Bij een van de middenvelders in dit geval Tony Kroos. Kroos opent naar de rechterkant van het veld. Muller Müller kan er niet tussen komen. Zit Willems goed bij? Uh, wordt de bal opgevangen? Timo kan er niet bij komen. Want dat Pranic de bal te hoogte van de middenlijn oppakt. Via Kroos weer even terug. En dan uh, weer naar de linkerkant van het veld. Waar uh, nog opgelopen moet worden door uh, Badstuber. Die uh, daar uh, niet echt blij van is. Want uh, die moest even een sprintje trekken. Maar speelt de bal dan goed aan op de middenas van het veld. Uh, wordt de bal vergeten door Pedersen. Overgenomen door Nigel de Jong. En Nigel de Jong terug naar Vlaar. Vlaar uh, kan hem openen naar de linkerkant. De eerste zeven minuten van de wedstrijd zitten erop en ik zit gewoon te kijken naar een wedstrijdje waarin prettig voetbal wordt, waarin er niets op het spel staat. En ik hoor een geweldige aankondiging. Ik zal direct mijn mond houden als de basgitaar erin komt. Aan de muziek zal het niet liggen vanavond. Survivor met Eye of the Tiger. Bayern München tegen het Nederlands elftal. Hoe lang nog, Bas? Ja, het waren minuten gespeeld, Rijn. Bedankt. 0-0. Uh, het had overigens 1-0 voor Nederland kunnen zijn. Want Huntelaar, die keurig werd weggestuurd... Na een niet al te sterke verdedigingsactie... overigens ook van Alaba, die naar binnen gekropen was. Maar de bal eigenlijk aan Huntelaar liet. Stond Huntelaar plotseling op de rand van het strafschopgebied, oog, oog met boet. Maar alsof hij er zo van in de war was... schoot hij de bal en niet alleen heel slap... maar ook nog recht op de keeper af. Die dus makkelijk kon redden. Dat was niet zo heel ingewikkeld. Bayern heeft de bal en mag via Kroos kijken of het kan aanvallen. Alaba loopt wel aan de zijkant. Maar Kroos durft er niet aan. Omdat Narsing goed meegelopen was. Narsing had zo even zijn eerste momentje dat het dreigend werd. Wel een aardige actie in het strafschopgebied Waar hij tussen twee, drie mannen in de bal probeerde vrij te maken. Maar toen, en dat is toch een beetje het probleem nog. Het overzicht kwijt was en eigenlijk een bal breed gaf waar helemaal niemand wat mee kon. En zag Van Marwijk langs de kant ook kijken van, oh ja, dat is nou... Wat een beetje zo hoort bij spelers die nog jong en onervaren zijn. Dat zal er dus uit moeten. Maar dat spreekt voorlopig, denk ik dan maar, niet in het voordeel van Narsing. bal bezit voor Batschtoeber, ter hoogte van de middellijn, naar Kroos. Kroos opent naar Rafinha, die ter hoogte van de middellijn staat. Helemaal aan de rechterkant. Een van de spelers die dus ook aan zijn laatste wedstrijd bij Bayern München bezig is. De bal naar Timo Timoshoek die net als afgelopen zaterdag in de laatste lijn staat. De eerste keer dat hij er eigenlijk bij Bayern deed was onder Van Gaal. Toen moest het. En toen deed hij het ook eigenlijk heel behoorlijk. Ook als opkomende man. Nu uh, Nederland even niet in balbezit. Maar de overname met Snijder is goed. Met Mathijsen uh, en Kleine ruimte. Daar hebben we van de vaart en Snijder altijd veel plezier in. Mathijsen vindt dat wat minder leuk. De bal ging dan een beetje hoog richting Kuyt. krijgt de bal dan toch aan de grond. En met Willems houdt hij het contact in ieder geval in... Het zicht en ook in bal, uh, Willems komt daar uitstekend uit overigens. En dan uh, via Van der Vaart en Huntelaar schakelt Nederland over naar de rechterkant en uh, is de passing richting Narsing. Narsing raakt de bal uh, kwijt. En dat is dan toch een tweede momentje dat je denkt: uh, ja, daar waar Van Marwerk aan het turven is, uh, zijn dat momentjes die Narsing eigenlijk niet kan hebben. En wij denken in de concurrentiestrijd dat, die, uh, dat hij of Lens uiteindelijk op die positie uh, zal gaan afvallen. En men overweegt eigenlijk, uh, of overdenkt... dat dat naar alle waarschijnlijkheid toch in het voordeel van lens zal gaan uitpakken. Kortom, het is voor Narsing belangrijk om zich goed te laten zien. En dat heeft hij tot nu toe nog niet echt kunnen doen. Badstuber in balbezit, Kroos daarachter van de middenlijn. Kroos die de middencirkel indraait en dat de bal inlevert bij Pranjic. En aan de rechterkant gaat het dan verder. Nog één klein dingetje wat opgevallen is aan uh, het begin van deze wedstrijd. Er staan 24 mensen op de lijst. 11 basisspelers en de rest wisselspelers. En de enige naam die daar niet tussen staat was die van Luc de Jong. Toen dacht hij, goh, wat zou daar mee zijn? Dan heb ik inmiddels dankzij mijn zeer oplettende volgers op Twitter, dank u wel. Daarvoor begrepen dat de heer El de Jong gewoon op de bank naast zijn broer S. De Jong zit. Dus hij is er in ieder geval, maar misschien dus toch een klein beetje geblesseerd of wat dan ook. We zullen dat na vragen. 14 minuten gespeeld, 0-0 de stand in de Allianz Arena bij het, terwijl tussen Bayern en Oranje. En Boeleroes die heeft de bal. Die wordt nu opgejaagd door Oliet. Die ook doorloopt op Vlaar. Vlaar terug naar de keeper. Vorm. Blijf je rustig. Oliet in volle sprint. Vlaar. Eh... Vorm moet ik zeggen, blijft rustig en trapt de bal dan in de richting van Willems. Die wel verlengt met het hoofd, maar dan uiteindelijk balverlies oplevert. Nou moet hij als een dolle, Willems, achter Müller aan. Die eigenlijk even net een paar pasjes van hem weg was. Dat zijn dus de gevaarlijke momenten als je even iets te aanvallend denkt. Dan kom je aan de andere kant twee stapjes te laat op het moment dat je balverlies leidt. Dat levert uiteindelijk niet veel op voor de Duitsers... omdat uh, Müller de bal wel voorgeeft, maar zwak. En zo heeft Vorm de bal. Ja, Nederland speelt uh, eigenlijk in tegenstelling tot wat we verwachten... Uh, uh, tijdens de EK niet in de 4-2-3-1-opstelling. Er wordt eigenlijk gewoon puur 4-3-3 gespeeld. Uh, waardoor uh, op het middenveld uh, eigenlijk alleen in de punt naar achter de Jong staat. Het wordt overgenomen nu door Van der Vaart... die uh, gewoon toe kan kijken... Hoe Muller een uh, diepe bal uh, met het hoofd beroert en uiteindelijk bij Matthijs terecht ziet komen via Van der Vaart. En uh, Snijder is het balbezitter van de vaart. Korte combinatie met Nigel de Jong. Even terug richting Matthijs, de hoogte van de middencirkel. Weinig beweging. Aan de linkerkant van het veld is er misschien dan wat ruimte. Snijder ziet Willems, maar geeft hij hem ook? Nee, hij draait naar binnen en speelt de bal dan op de middenas naar, naar Van der Vaart. Even nog over die uh, 4-3-3 en 4-2-3-1 uh, dingen. Want het Nels Zelda heeft natuurlijk ook in de kwalificatie, terwijl nu Narsing wordt weggestuurd, houdt hij de bal binnen, kan hij voorzet geven? Ach, nou ja, hij wist hem over zijn tegenstander heen, maar dat is het dan ook wel. Het verdwijnt zelf overigens in de reclameborden zonder al te veel serieuze kleerscheuren. Alaba heeft de bal. Want Nels zelf heeft natuurlijk in die kwalificatie van de DK ook wel in fase 4-3-3 ja. gespeeld. En dat waren gek genoeg de beste wedstrijden. Dus Zweden thuis, Hongarije uit, 4-1-4-0. Klopt. Toen met één controleur. Maar van Marwijk kennende? Ja, maar je mag het ook wel van de tegenstander laten afhangen, denk ik. Ik zou tegen Denemarken wel durven, maar tegen de Duitsers misschien niet. Ja, maar in je openingswedstrijd van Marwijk... Ja, wil je toch eerst gewoon eens puntjes ja. halen tegen Denemarken. Het is in ieder geval fijn dat het Nederlands Elftal laat zien kan. dat het het allebei het Zeker. Zeker. Dat is, Olic uh, dat beheerst. Zeker. beheerst ook vervolen. veel, want hij is tot nu toe eigenlijk de meest opvallende speler bij Bayern München. maakt een schaarbeweging en opent dan aan de linkerkant van het veld. Goede actie, goede voorzet. En uiteindelijk dan die bal die wordt weggewerkt. Goede aanval met Gustavo, die uh, werd uh, weggestuurd uh, door. Olich de bal goed voorgaf en Nederland moet daardoor de tweede corner in deze wedstrijd toestaan. Tegenover de nul die Nederland tot nu toe zelf heeft kunnen bewerkstelligen. Corner die gaat genomen worden van de linkerkant van het veld. En ze hebben nu inmiddels ook twee ballen in het veld. Dat lijkt me een beetje erg veel. En Kroos gaat die corner nemen. Bij de eerste paal lopen een aantal mensen in. En met name Muller moet je daar in de gaten houden. De bal komt voor, vorm blijft staan dit keer en wordt in het gelijk gesteld door de... De man die de bal wegkomt, dat leek me boeleroes Dan komt hij eigenlijk wel weer vrij snel terug. Want weer voor de voeten nu van Kroos. Op 30 meter van het doel. Die gaat schieten van afstand. Dat is niet zo'n gekke bal. Hoor. Die zit erin. Ja, nou was het eigenlijk niet hiermee bedoeling om al te enthousiast te doen vandaag. Maar deze van Kroos vanaf een de meter op 25, 30 geschoten. Vorm krijgt dan nog wel een handje tegen. Maar oh, is staat van En dan komt de bal via op de kant van de lat. Komt hij erin? En ik. Ja. even een herhaling te kijken. Ja, die moet je hebben. Want hij stopt de bal eigenlijk niet weg, maar de verkeerde uh, kant op. Gewoon een fout. Als hij hem goed uh, met zijn hand raakt. Bal zwabbert wel, zie ik trouwens. In de herhaling. Maar hij, hij raakt verkeerde hem verkeerd. Hij raakt hem verkeerd en slaat hem totaal de verkeerde kant op. Dit is inderdaad een fout van de keeper. Een fout van Michel Vorm. Waardoor Bayern wel na een schot, dat zeker. Op een 1-0 voorspot komt. Nou, dat wil ik ook nog wat toevoegen. Ik zit naar de trainingen te kijken de afgelopen dagen. Toen is vorm. En een van de partijtjes ook op vergelijkbare wijze Klopt dat Nigel de Jong. Die schoot hem toen wel in de kruising zonder dat de keeper eraan zat overigens. Maar ik blijf dat nou het enige probleem van vorm vinden. Net een decimeter tekort. Dus met dit soort ballen altijd kwetsbaar. Ja, en ik denk dat uh, Bayern gewoon op zoek gaat naar de tweede. Want uh, Bayern is wat uh, aanvallender, wat feller ook. En uh, komt dus op die voorsprong. Maar zoals gezegd, ik ga uit van 4-4. Is de bal nu richting Huntelaar. Huntelaar wordt weggestuurd door Kuiten. Huntelaar in het 16-meter gebied. En, ja, scoort 1-1. Je kan veel van Huntelaar zeggen, maar hij scoort wel verschrikkelijk makkelijk. Hij wordt gewoon weggestuurd en het is binnen de kortste keer de 1-1. En dus hebben beide ploegen er nog drie nodig in deze wedstrijd om aan mijn voorspelling te komen. Het wordt gewoon een leuke avond met veel doelpunten. Maar ja, Huntelaar is toch een fenomeen. Je kan zeggen wat je wil. Maar hij krijgt die bal gewoon diep gespeeld. Hij staat in de punt van de 16 en, uh, en haalt gewoon weer goed uit. Met niks. Ja. Goeie in de korte hoek. Goeie uh, kan je ook zeggen, Buurt uh, mag je ook niet in. Maar hij schiet hem goed in. Ja, nee, goed, dat is oké. Okay. Elk doel met ja. kapot praten. Dit is gewoon een goede goal. Hij wordt ook. knap weg. Nu word jij Leuk, hè? er een mm -hmm. blad aan de boom om. Ja. Um, hij krijgt een mooie bal, hoor, van Kuit. Want uh, van Kuit uh, hebben we altijd het gevoel dat hij vooral de mouwen opstroopt. En heel erg zijn best doet. En achter... Een bek aanloop 90 minuten lang. Maar deze paas van Kuyt was prachtig. En die ging tussen drie verdedigers door. Nu aan de andere kant wordt het meteen weer 2-1. Pranjic die de bal krijgt van Kroos. Loopt zich stuk op de rand van het Stadhofgebied. Waar Oranje dan via Van der Vaarten de ballen overhoudt. En Kuyt in één beweging tegenstander voorbij. Maar de bal een beetje te ver was eruit gespeeld. Die gaat dan net niet over de zijlijn. Duitsers houden hem binnen. En via Timo heeft Bayern de bal weer. Zo uh, was het een venijnig minuutje. Met die doelpunten dus eerst uh, aan de ene kant. Dat schot van Kroos. Slecht verwerkt door vorm. En aan de andere kant de gelijkmaker van. De heer Huntelaar. Badstuber op de middenas van het veld. Speelt de bal uh, ter hoogte van de middenlijn. Even uh, rustig temporiseren daar uh, met Kroos. En dan via Ravinha. Terwijl Gustavo diep ging. En Petersen de bal ook had uh, willen hebben. Maar die krijgt hem uiteindelijk niet. Petersen is het balbezit voor Badstuber. En die staat uh, een meter of tien voor de middenlijn. Met het balbezit gaat nu uh, oprukken. Uh, speelt de bal dan even terug naar Gustavo. Die eigenlijk uh, had gehoopt dat hij de bal voor zich had gekregen. En dan uh, is Balbezit weer voor uh, de Duitse doelpunt te maken. Kroos. Terwijl de speaker na de goal van Huntelaar zei. Een niet in Duitsland onbekant had uh, gescoord. En dat was dus de topscorer van de Bundesliga. Balbezit nu voor uh, Kroos. Kroos Gustavo. Gustavo neemt niet goed aan. De jong maakt een overtreding. scheidsrechter ziet het niet. Overname dan uh, met uh, een passing van, uh, van de vaart richting Narsing. Narsing moet hem nu eigenlijk zelf gaan scoren. En doet dat uitstekend. Nederland op een 2-1 voorsprong. In uh, dat wat een doelpuntrijke wedstrijd gaat worden. Goede bal van Van der Vaart. Goed gedaan door Narsing. En dit heeft hij absoluut dus nodig. Dat betekent weer een positieve aantekening voor Narsing. van ik even het idee had dat hij hem nog breed ging leggen op kuit. Maar hij denkt ook van ja alles goed en wel. Ik ga het gewoon zelf doen. En stift de bal keurig over buurt heen. We spelen 20 minuten. En het staat gewoon 2-1 in het voordeel van Oranje. Ja en daarmee is Narsing de eerste speler in het Nederlands elftal. Die scoort. Terwijl hij niets in de buurt maakt. Dat is ook knap. Want is dit natuurlijk niet het debuut van de heren Narsing en Willems, omdat het nou helemaal geen officiële interland is. Maar je goaltje meepikken, zeker op deze manier, is wel knap. Ik was er ook van overtuigd dat hij een breed zou geven ja. op Kuit. Kuit zat ook te gebaren, maar het mooie was wel, toen Narsing het zelf afronde en dat dus prachtig deed met een stiftje over Boet Heen. Toen was Kuit de eerste die met de armen omhoog stond te juichen en zei: Wat vind ik dat nou voor jou leuk dat je dat doet? Dat zal hem genoeg doen. Wat dus wel nu blijkt is, en dat is natuurlijk een van de wapens van Narsing, hoe ongelooflijk snel hij is. Ja, want hij vertrekt van eigen helft en er staan er nog twee of drie van de Duitsers omheen. Maar die zijn twee seconden later allemaal gezien. Dat is een wapen. Dat zal heeft die veel sneller zijn lens? Goeie vraag. Durf ik niet te zeggen eerlijk gezegd, want die is ook snel. Die is ook heel erg snel. De bal bezit nu voor de Jong. De Jong Narsing, Narsing naar. Nee, niet naar Boel Roes. De bal komt niet goed terecht. Gustavo neemt over, halverwege de eigen helft. Komt er nu uh, over de middenlijn. Speelt de bal uh, aan de linkerkant van het veld richting Kroos-Kroos. Die uh, drijft met de bal aan de voet. Uh, opent dan naar het centrum. Waar uh, Muller de bal eigenlijk met de bovenarmen probeert in te slaan. Maar uh, de zet er zegt niks aan de hand. Want voor hem pakt de bal makkelijk. Dus we hoeft hij niet voor af te fluiten. Bal bezit dan voor Van de Vaart. Goede bal. Nee, geen goede bal. Snijder kan er niet bij komen. Nee, ook niet in tweede instantie. Dan gaan de Duitsers via Muller. Muller met Kroos. Kroos raakt hem kwijt. Boularoes zit er goed bij. Nigel de Jong. En Huntelaar. Tempo gaat wat omhoog. En daardoor uh, worden de duels ook wat leuker. Overigens buitengewoon sportief, uiteraard deze wedstrijd. Dat zal ongetwijfeld met elkaar afgesproken zijn. Geen gekke dingen doen. Lekker voetballen. Elkaar een beetje de ruimte geven. Maar er toch iets van maken. En uh, tot nu toe kan ik niet zeggen dat ik uh, zit te kijken naar iets wat vervelend is. 22 minuten gespeeld. Huntelaar probeert het iets te mooi. Van de Vaart kan er niet bij komen. Uiteindelijk toch wel. En uh, probeert dan met een mooi hakje kuit te bereiken. Dan komt Snyder erbij. En dan uiteindelijk uh, kan uh, Baai uitverdedigen. Bal well, we zit voor de Duitsers. Dus weer na 22 minuten. Uh, er wordt in deze eerste helft, dat hebben ze namelijk ook afgesproken, niet te veel gewisseld. Want wat ze hebben gezegd, we gaan uh, één keer wisselen maximaal in de eerste helft. We gaan twee keer wisselen maximaal in de tweede helft. Om te voorkomen dat het zo'n wedstrijd wordt waarin je alleen maar naar wissel zit te kijken. En in de rust mag je dan wel doen wat je wil. En toen had Van Marwijk eigenlijk al wel gezegd, dan ga ik dat ook doen. Dus die gaat bij wijze van spreken straks in de rust wel in één keer vijf, zes nieuwe mensen inbrengen. En over Robben zei hij vooraf eigenlijk van ja, tien, vijftien minuutjes. En meteen toen hij dat gezegd had, zei hij... Die... Maar het zou ook wel eens veel minder kunnen zijn. Het is een rakker, hè? Ja, ja dus ik denk dat we hooguit een paar minuten te zien krijgen. En je kan je ook afvragen of je veel meer tijd die jongen wil en moet aandoen. Uh, nou ja, het is eigenlijk best aardig. Dat is de conclusie. Het is 1-2 voor Oranje in München. Goed zo, Bas. <laughs> dat hebben we goed? Op één.